4 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In Syrië zijn bij een luchtaanval op een markt in Aleppo... zeker twintig mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten in Londen. Aleppo ligt al weken onder vuur van gevechtsvliegtuigen... en helikopters van militairen van president Assad. Door de aanvallen staat de vredesconferentie over Syrië... op losse schroeven. De opstandelingen doen niet mee aan de conferentie... als Assad de luchtaanvallen niet staakt. De gevechten in Zuid-Soedan duren voort. Aanhangers van de voormalige vicepresident Mashar weigeren de wapens neer te leggen. Er wordt nog steeds hevig gevochten volgens een legerwoordvoerder. De regering zei gisteren bereid te zijn tot een staakt het vuren. De vicepresident wil alleen nadenken over een wapenstilstand als negen gevangenen die vastzitten voor het voorbereiden van een aanslag vrijkomen.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 Margot Boer heeft de eerste 500 meter tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen overtuigend gewonnen. Ze zette als enige een tijd onder de 38 seconden neer, 37-64. En daarmee bleef ze slechts 400ste boven het baanrecord. Laurine van Riesen werd tweede en Thijsje Oenema derde. Alleen de winnaar van de 500 meter is zeker van een Olympisch ticket. Later vanmiddag wordt de tweede 500 meter verreden. Het weer, geregeld zon, maar aan zee nog kans op een bui, temperatuur rond 8 graden. Ook morgen af en toe zon, met in het noorden kans op een bui en dan wordt het 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Als je vindt dat je de zin van het leven in het leven zelf kunt vinden. Als je vindt dat je leven van jou is en jij er dus over gaat...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 De psychologische thriller overspel. Vanavond tien over half tien bij de Vara op Nederland 1. Een extra lange langs de lijn op deze zaterdagmiddag. Geen sportforum van een half half vijf, maar we zijn al bezig vanaf even voor half drie... en gaan door tot zes uur met het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. In Tialf, daar zijn we ook te gast met deze uitzending, net als morgen overigens. En we zitten midden in de tien kilometer vol mannen. Voor het nieuws hoorden we bijna het slot van rit drie. Sebastian Timmerman, Erben Wennemars. Rob Hadders won die rit. Maar dat zat er ook wel dik in dat hij dat ging doen van Robert Bovenhuis. Maar helaas, helaas voor hem. net geen persoonlijk record. 1600ste kwam hij tekort voor een persoonlijk record. 1314, 63. Derde tijd achter Bob de Vries en Ted-Jan Bloemen. Ja, Robert Bovenhuis. 1336, 27. Dat was gewoon een hele slechte 10 kilometer. En uh, eentje om snel te vergeten. Kan Sochi uit zijn hoofd zetten. Laatste rit voor de tweede. Het wel is inmiddels begonnen. De vierde rit met Arjen van de en Douwe de Vries, die er werkelijk als een haas vandoor. Want begon met een rondje 30-6. De eerste volle ronde, zeg maar, op snelheid. Nou, dat is een rondje waar Sven Kramer die Sven Kramer ook liet noteren. Toen hij het -record reed hier. Maar inmiddels zit hij in de 31ers En heeft hij een voorsprong voor 52 honderdste van een seconde op het schema van Bob de Vries. Douwe de Vries dus ook uit de marathons afkomstig in het verleden overgestapt. Twee seizoenen geleden alweer naar de TVM-ploeg. Heel moeilijk jaar gehad vorig jaar vanwege allerlei blessures onder vooral zijn rug. Kon eigenlijk een heel seizoen niet schaatsen. Is teruggekeerd en doet het best aardig dit seizoen. En hij rijdt tegen Arjen van der Kieft. Met alle respect toch een beetje een vreemde eend vaak in de bijt. Hij kwalificeerde zich vier jaar geleden voor de Olympische 10 kilometer. Maar in Vancouver ging het helemaal mis. Toen werd hij gedubbeld door een Koreaan luisterend naar de naam Seung Hoon Lee. Wie is dat? Hij werd, ja, wie was dat ook alweer? En Arjen van der Kieft werd uiteindelijk negende. Vervolgens reed hij een keer een heel goed weken afstanden in Insel. De tweede tijd ja. Van de Dag, maar was hij zijn transponder vergeten om te doen, waardoor hij werd gediskwalificeerd. En op dit moment ligt Van der Kieft achter ten opzichte van Douwe de Vries. En dat is dan na 1800 meter. Maar toch, Erben van der Kieft is wel zo'n rijder die op zo'n dag er wel in één keer tussen kan ja, rijden. Ja, we vinden hem een rare rijder, maar dat komt natuurlijk ook een klein beetje om de manier waarop hij rijdt. Hij heeft een hele houterige techniek waarbij hij heel houterig met zijn armen zwaait en het ziet er niet vloeiend uit en ergens ziet het eruit alsof, alsof, alsof hij voor iedere slag echt zijn best moet doen, alsof als, als hij eigenlijk helemaal niet eens kan schaatsen en dat, dat, dat hij voor de eerste keer op het ijs staat. Maar hij gaat er wel hard mee en er zit wel een enorme wilskracht in die man. Want omdat het geen natuurlijke beweging voor hem is en dan toch iedere keer jezelf wel weer opladen en iedere keer wel weer uh, zulke go, go, go, goede tijden uh, rijden, dan moet je toch wel respect hebben voor zo'n rijder. En dan is het heel jammer voor hem dat hij ooit, dat het, ooit niet die titel of die, uh, die medaille heeft gewonnen op, op een WK in Insel, Dat hij is een uh, vergat. Uh, ja, dat dat, dat typeert ook wel een beetje de rijder Arjan van de, van, de, van de Kieft. Het is een individualist die afgelopen zomer volgens mij de kost verdiende door springkussens ja. te verhuren waarop de kinderen lekker zich kunnen uitleven. Dus het is absoluut geen voelprof zoals bijvoorbeeld Douwer de Vries die allerlei inspanningsfysiologen ter beschikking heeft, krachttrainers ter beschikking heeft. Het ene trainingskamp na het andere met de grote TVM ploeg, de ploeg die er aan het einde van dit Olympische seizoen bij ophoudt te bestaan. Maar het verschil op de baan is helemaal niet zo groot, Tussen uh, de voelprof Douwe de Vries en zeg maar de amateur, met alle respect in, uh, uh, dat, uh, in dat woord, gelegd Arjen van der Kieft. Want het verschil is precies twee seconden. Althans, was precies twee seconden bij de vorige doorkomst. Nu hebben we er vier kilometer op zitten. Douwe de Vries ligt nog altijd op kop. 16-65, 31-2 voor hem. En dan loopt een tiende uit nu ten opzichte van Arjen van der Kieft. En als we het uh, vergelijken met het schema van uh, Bob de Vries. Dan ligt Douwe de Vries op dit moment. Er maar 16e van een seconde voor. Ja, er ligt hij 16e voor. Maar als ik naar de rondetijden kijk van Douwe de Vries, die begint nu wel een modus te vinden. Die heeft nu wel eens een, een, een ritme gevonden waarop hij dit nog wel een poosje vol kan houden. En nu komt eigenlijk de slechte fase van Bob, van Bob de Vries. Die gaat nu naar de 31 e hoog en de 32-0. En Douwe de Vries die rijdt nu rondjes 31. 2, kijk nu even, 31-0. Dan pak je in één keer wel 18e in een ronde op het schema van, de, van de Bob, Bob de Vries. Dat is wel, wel, wel heel mooi. Hij pakt ook een behoorlijk gat nu met Arjan van, van, van der Kieft. Dus vanaf nu moet Douwe de Vries door het ook helemaal alleen gaan doen. En ziet het er dus naar uit dat Arjan van der Kieft niet gaat doen wat hij vier jaar geleden deed toen die tweede wet op het Olympisch kwalificatie de 10 kilometer achter Bob de Jong. Sven Kramer was toen al zeker van deelname aan de Olympische uh, 10 kilometer. Toen pakte van der Kieft het laatste ticket. Dat lijkt er vandaag niet in te zitten. 4800 meter heeft Douwe de Vries erop zitten. Hij komt door in 6.18, 91 en ligt op dit moment 1 seconde. En 76 te voor ten opzichte van het schema van Bob de Vries. Overigens, geen familie van Douwe de Vries. Hey, de Vries. Wel de hit van 2013, Blurred Lines van Robin Thicke. Hoe loopt het af met Douwe de Vries, Sebas en Eben? Hij is uh, nog steeds prima bezig hoor, Douwe de Vries. Misschien heel voorzichtig, het is een beetje vroeg nog... maar misschien zit de kaap van de 13 minuten er wel in uh, voor Douwe de Vries... Laatste rondes is hij aan het versnellen gegaan. Tot een rondje geleden eigenlijk. Maar de echte tik blijft nog steeds uit. 31.2. 5,7 seconden voorsprong heeft hij ten opzichte van het schema van Bob de Vries. En hij rijdt nog altijd steady. Hij rijdt in cadans. Hij rijdt op het ijs met zo'n 50 meter voorsprong. Ten opzichte van Arjen van de Kieft. Daar heeft hij dus voorlopig niks van te vrezen. Als hij op weg is naar de laatste zes ronden van deze 10 kilometer Douwe de Vries. Die lang die rechterarm van de rug afhoudt. Pas bij de finishlijn 1000 meter die hem op de rug legt. Doorkomt in 312 5,6 seconden, Erben. Die 13 minuten kaap als hij nog een versnelling heeft. Wie weet. Ja, het zou kunnen. Maar dan nu komt wel het sterke punt van de race van Bob de Vries. Want Bob de Vries die gaat vanaf nu alleen nog maar rondjes 30 rijden. En dus, dus, dus zal die als, als hij dan ook die, die onder die 13 minuten wil gaan rijden... dan zal Bob de Vries of uh, Douwe de Vries nu ook echt rondjes 30 moeten gaan rijden. Hij probeert het wel, want hij gaat nu het recht einde. ¡Gracias! No. Gaat niet één slag, maar twee slagen. Gooit hij een aampier bij, Waardoor hij echt nu probeert die snelheid te komen. Hij probeert hem echt te forceren. Hij probeert alles te geven. Maar het komt niet makkelijk. Hij kan niet naar die rondjes in rondje 30 toe. Hij komt weer door met de rondje 31-1. En dat ziet hij nu zelf ook. Want uh, hij passeert Rutger Thijssen. De assistent van Gerard Kemkes. Die heeft het rondebord in de hand. 1-1 stond daarop. Want uh, die drie van de 31. Die wordt altijd weggelaten op dat rondebord. Schaatsers weten genoeg. Als ze die twee andere cijfers zien. Douwe de Vries weet dat ook. Versneld duidelijk. Zichtbaar uit bij het opkomen van het rechte stuk. Hij moet er nu uit zijn tenen gaan halen. 1359, 73, 31 rond. Hij gaat langzaam naar beneden, maar niet zo snel als Douwer de Vries deed. Maar een persoonlijk record zit er nog wel steeds dik in voor Douwer de Vries. Want 1305, 58 is zijn persoonlijk record. Dat reed hij in Astana dit seizoen bij de Wereldbekerwedstrijden. Waar hij de B-groep won met die 1305, 58. Ja, en dan komen we toch een beetje in de buurt van de tijden waarvoor. Denk, het zou kunnen. Hè? Als dadelijk de grote drie misschien toch een iets mindere dag hebben. Of een van de grote drie. 13, 30, 83, 31. 1 Nog 4,1 seconde heeft Ja, maar dan zal hij echt naar die rondjes 30 moeten. En hij probeert het wel. Want het zijn die twee slagen, het zijn die vier slagen. Het zijn zes slagen de bocht uit. Dat hij dat aanpieden bij gebruikt. En nu op het rechte eind gooit hij dat aanpieden niet meer op de rug. Hij houdt het aanpieden bij om het ritme omhoog te krijgen. Om toch te forceren. Want hij moet naar die rondjes 30 toe. Hij moet naar die rondjes 30 toe. Anders gaat hij geen PR rijden. En gaat hij misschien nog wel. Net die tijd aanraken van, van Bob de Vries. Maar zal het niet heel veel sneller zijn. Hij uh, moet nog twee ronden rijden. 12 minuten en 1 seconde. 92 rondes is hij onderweg. 31-0. Hij zit tegen die dertigers aan. Maar, maar, maar hij is er nog niet. Hij rijdt wel binnen zijn persoonlijk record nog steeds. Douwe de Vries op de kruising. Houdt hij nu die rechterarm helemaal van de rug. Wordt fel aangemoedigd door het publiek in het bijna volle Tiof. Maar een paar lege plekken. Ja, de 10 kilometer staat de discussie. Maar het Nederlandse publiek houdt toch van deze afstand. Zeker als iemand hem rijdt... zoals Douwe de Vries het uh, ja. doet. Als iemand hem knokkend rijdt, vechtend rijdt... op weg naar een tijd die hij nog nooit gereden heeft. Daar is weer een 31-0. Met 12, 32, 93 gaat hij de laatste ronde in. Hij mag 3,2 seconden verspelen op uh, Bob de Vries... in die laatste ronde. Dus dat zit wel snor. Hier komt normaal gesproken gewoon de snelste tijd aan. Hier komt ook een uh, persoonlijk record aan, denk ik, voor Douwe de Vries. Ja. Maar die 13 minuten kaap, die zit er niet in, denk ik, voor hem. Daar komt hij uit de laatste bocht gereden. Nog één keer die laatste 100 meter. Die 13 minuten zit er inderdaad niet in. Het wordt 13 minuten. Dries, Na nou, net 4 seconden. 13.04.02. Anderhalve seconde sneller dan in Astana. Een persoonlijk record dus voor Douwe de Vries. Maar ook voor hem geldt Erben... Geen tijd onder de 12, uh, 13 nee. minuten. Dus het zo normaal gesproken niet genoeg zijn. Nee, maar hij heeft wel echt een fantastische race. Ik hou even die rondetijden erbij. En het is alleen maar 31-0. 1-1, 1-2, 1-3, Hij rijdt zo vlak als een huis. Hij heeft daarom wel zijn rit heel erg goed, goed, goed, goed ingegaan. Hij heeft maximaal gegeven. En dan heeft deze jongen gewoon alles, alles eruit gehaald wat erin zit. En dan is 13 gewoon het maximaal haalbare voor Douwe de Vries. Wat een verschil met vorig seizoen toen hij langs de kant stond... met heel veel pijn in de rug en het de vraag was... of Douwe de Vries ooit nog competities weer kon gaan rijden. Nou, dat bleek goed te zitten gelukkig voor hem. Is hersteld en hoe 13 02 Dik persoonlijk record voor Douwe de Vries. De leider als we voor de laatste keer tijdens deze 10 kilometer de baan gaan verzorgen... En dan naar de grote finale gaan met Jorrit Bergersma tegen Sven Kramer. En in de laatste rit Jan Blokhuizen tegen Bob De Jong. Zo hebben we de 13 minuten grens dus nog niet aangetikt. Er staat wel nu een 13-04 dus van de oude Vries. En een 13-06 stond er al en ook een 13-08. En Arjen van der Kieft, dat had je goed gezien Jochem, die rijdt 13-13. Die doet niet mee om de prijzen. Het Douwe de Vries wel? Of ben je het volledig eens met wat de heren net zeiden? Uh, Douwe de Vries gaat niet meedoen om de prijzen. Of ik ga echt verbazen. Nee. In principe gaan er nu vier jongens onder de 13 minuten rijden. Het is altijd een beetje moeilijk om in te schatten hoe goed het ijs is. Hè. Uh, uh, en dan uh, ook als je het afzet lange afstanden tegen korte afstanden. Het bleek eerder vandaag alweer, met die fantastische tijd van Margot Boer, dat met het ijs weinig mis is. Kan je, kan je eigenlijk ijs hebben dat heel goed is voor een korte afstand en heel goed is voor een lange afstand? Ja, ik, ik, ik heb er wellicht een wat andere mening over een heleboel schaatsen. Ik, ik heb zoiets van, ijs moet snel zijn. En, um, dat zal ons, iedereen vinden. Ja, nee, dat klinkt heel, heel gek. Maar je hebt met name te maken met de luchtweerstand. En die luchtweerstand en het lage drukgebied, wat nu nog wel boven Nederland zit, is gunstig. Uh, daar ga je harder van rijden. Um, de ene zegt van, ja, je moet voor het sprinten misschien wat, wat zachter ijs hebben, om dan heb je meer grip dat eis voor de, voor de lange afstandrijders. Ik heb nog nooit meegemaakt... als er uh, hele goede tijden worden op de, gereden op de 500 meter... dat er op de lange afstander niet goed wordt gereden. Je ziet va toch vaak over de hele linie... dat er gewoon uh, goed wordt geschaatsen. En dat heb je de afgelopen dagen ook al gezien. En daar heeft de Moeder Natuur wel een handje mee geholpen... met ja. het lage drukgebied. Bedankt dus voor dit weer ja, aan Moeder Natuur. Wat zit er dan in zometeen? Voor met name Kramer en Bergsma, denk ik dan maar. Want die gaan zometeen als eerste... Om en dat echt... zijn ook normaal gesproken de snelste twee? Ja, om echt iets te zeggen over de, de echte eindtijd. Als je bij wijze van spreken moet gaan gokken over drie, vier uh, seconden. Dan zal ik even ook naar uh, echte luchtdruk moeten gaan kijken. Maar ik verwacht dat Sven het baanrecord staat hier op 12... Volgens mij 46, volgens mij. Ik kan natuurlijk gewoon even op mijn briefje kijken. Het zal vast ergens staan, 12, 46, 96. Ja. Ja, Ik denk dat dat een tijd is waar hij waar wel mee in de buurt uh, kan gaan komen. En wat het leuke is natuurlijk, uh, Sven kan niet voorzichtig rijden. Hij weet, aan de ene kant, hij moet natuurlijk sowieso zijn race winnen. Um, en dat is iets wat, um, wat, wat, wat, wat cruciaal is. Maar als, hij, als Jorrit echt heel goed is en hij wordt tweede... Ja, dan is het in theorie beter nog niet. hè? Dan nee, moet je eerst afwachten nee, wat de rest nee, gaat gebeuren. Nee. Het aardige kosten, is, wat de kost wil je die rit winnen? Ja, het aardige is wel van deze 10 kilometer. Um, alle drie de mannen die zich uh, plaatsen voor Sochi... of die uh, bij de top drie zitten. die gaan ook echt naar Sochi. Hè? Want ja. deze afstand staat zo goed aangeschreven. dat de nummers 1, 2 en 3 allemaal grote medaillekansen worden toegedicht op de Olympische Spelen. En dus staan zij hoog in de matrix. Daar heb je hem weer. Ja. En gaan ze in elk geval allemaal naar Sochi. Met andere woorden, de winnaar van de eerstvolgende rit. Als hij de snelste tijd rijdt, dan is hij zeker van de speler. Klopt. Ja, fantastisch. Goede analyse. Uh, die, die, die, die rit komt er zo meteen aan. Ondertussen stroomt hier het restaurant uh, weer uh, vol in Tijalf. En is aangeschoven Annemarie Thomas. Hi. Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Hoe lang ben je alweer gestopt? Weet het echt weten? Zullen um... we het raden? Want ik heb het oh. niet opgezocht. Het is altijd langer dan je denkt. Dus ik gok... Vijf jaar? Nee, negen jaar. Oh. Ik, uh, <laughs> ik heb oh. me nog proberen te plaatsen voor Turijn. Voor de spelen van, uh, ja, in Turijn dus. Ja. En dat is toen niet gelukt. Dus bij het OKT niet gelukt. En in januari ben ik toen gestopt. Tijdens dus, het NK Sprint. Tijdens het NK Sprint. Ja, weet ja, je. Ik ja. herinner me weer, ja. ja. Tijdens het ja. NK Sprint was mijn laatste wedstrijd in de Assen. Dat is negen jaar geleden dus. Ja. Allemaal machtig. Uh, ben je het zwarte gat al voorbij of heb je het nooit gehad? Nee, ik heb het gelukkig nooit gehad. Ik, uh, ik was ook wel echt klaar met het schaatsen. Ik had uh, destijds, op mijn 34e ben ik gestopt. En ik zat op mijn 17e al in jong Oranje, Dus ik had een behoorlijke tijd al internationaal schaatsen achter de rug. Dus ik was er echt klaar mee. En ja, er zijn nu andere leuke dingen. En hoe erg was je er klaar mee? In de zin van, heb je heel erg afstand genomen meteen? Of ben je... Nee, wel dat... snel weer gaan kijken naar schaatsen. Nee, en dingen schaats, gaan doen met schaatsen. Uh, ja, ik heb schaatsen altijd gevolgd. Ik ben toen ook uh, wel naar Turijn meegegaan met sponsoren. En uh, ik, uh, ik heb onwijs genoten ook van de wedstrijden daar. Het is wel uh, dat ik het nog steeds heel erg volg. Ik zit niet alle wedstrijden in het stadion. Maar dit weekend, uh, vandaag, morgen en maandag ben ik er wel. Maar uh, ja, missen, nee... Het, uh, het is gewoon heel geweldig om te blijven volgen. Maar verder mis ik het absoluut niet. Nee, niet de trainingen en de druk die, som, die voor sporters echt lekker voelt om mee om te moeten gaan. Dat soort dingen? Nee, Allemaal nee. Niet? nee. nee dat, uh, dat, die trainingen die mis ik absoluut niet. <laughs> het, uh, het, het zweertje en gewoon een voltie tiaf is natuurlijk helemaal te gek. En uh, nou, ik had op een gegeven moment, was ik er klaar mee wat je net vroeg, van uh, het altijd op reis zijn. Dus je, je zat gewoon zo vaak in hotels en je was bijna nooit thuis. En, ja, soms is het ook gewoon lekker om een keertje thuis te kunnen zijn. En was je ook gewoon tevreden over je carrière en heb je daarom ook vrij gemakkelijk een punt gezet op een bepaald moment? Nou, ik heb voor mijn gevoel wel echt heel veel eruit kunnen halen. Dus uh, kijk, ik heb nooit een medaille op de spelen gehaald. Dat had ik heel graag willen hebben, natuurlijk. Maar ja, dat uh, is me heel weinig gegeven. Dus ja, ja, je hebt niet alles in de hand en je hebt altijd met concurrenten te maken. En uh, ja, ik, ik heb wel natuurlijk heel veel behaald en uh, ja, nog steeds uh, ben ik daar heel trots op. Ja, je hebt wel op podium gestaan op allround-toernooien, ja. op afstanden bij allround-toernooien, ja. op WK-afstanden. Wat is jouw mooiste moment uit je carrière? Um, ja, dat dus, dus vraagt iedereen maar altijd. Maar ik heb ook nog ooit een wereldrecord gereden en dat, uh, dat is toch ook wel heel bijzonder. Want, ja om heel veel stond te zeggen. Ik ben nog steeds de laatste dame die ooit een wereldrecord heeft gereden. Want Irene zou heel graag een wereldrecord willen de rijden. De laatste Nederlandse bedoel je? Nederlandse dame, ja. ja. ja dat dus ja, was op de 1500? 1500 meter in 99. 50 25? Nee, 50. Cool. 50. Ja. Ja. Ja, ja. Nou goed, het is al lang geen record meer natuurlijk. Maar het was wel leuk dat je dan uh, ja, dan ben je echt de beste van de wereld. Dus dat, ja. uh, dat, dat was wel echt heel gaaf. En ja, de wedstrijden in Tiel zijn altijd geweldig om mee te maken. En ja, mijn wereldtitels en Hamer waren natuurlijk ook top. Dus ja, er is van alles. Maar ik, ik vind t een, een volle bak voor eigen publiek rijden. Mijn eigen thuisbaan. Ja, dat vond ik echt helemaal te gek. Ja. En eh, hoe leuk is het dan om terug te komen en te zien dat voor dit Olympisch kwalificatie dat toch over vijf dagen is verspreid. Dat het zo vol zit vandaag. Ja, dat is goed. Dat vind ik heel positief. Want het, ik had toch een beetje het idee dat het de laatste jaren afnam. En nou, ik was verrast dat het vandaag zo vol zit. En, uh, je ziet toch dat het op schaatsen, is, op tv, mensen komen weer een beetje in de sfeer. Er zijn gigantische goede resultaten natuurlijk. Dus ja, daar willen mensen wel live meemaken. En ja, dat, uh, dat is heel positief. Ja. Maar heb ja. je er zorgen over gemaakt dan? Dat deze sport die toch jouw sport is minder populair wordt? Nou, ik heb het Als wel... het al zo is, hè? want je weet nou, nooit waarom dat... mensen niet komen. Dat... Het kan ook aan het weer liggen of het, het seizoen wat minder interessant is. Bijvoorbeeld. Of dat, dat mensen elkaar na gaan praten. Dat, ja. uh, dat idee heb ik dus altijd. Ja. Maar het, het, het zegt natuurlijk wel wat dat uh, in mijn tijd, <laughs> lang geleden... Ja. 9 jaar. was, was al altijd uitverkocht, al een jaar voor een, een EK, een jaar van tevoren. En dat is nu niet meer. Maar goed, uh, waar dat mee te maken heeft... Uh, ja, op tv is het ook heel goed te volgen natuurlijk. Ja. Maar ik vind de weer in het stadion live gewoon geweldig. Dus uh, ik, ben, ik ben blij dat ik er live bij ben vandaag. Laten we even luisteren naar de man die ja. zojuist reed, Steven Dahlenbouwt, is bij Douwe de Vries. Douwe de Vries op het bankje. Zot even na te praten, zat even na te praten met Rutger Thijssen, de coach. Ja, wat was de conclusie? Nou ja, voor mij uh, gewoon een hele goede race. Een persoonlijk record? Een persoonlijk record. En uh, gewoon een heel mooi vlak. En... Uh, ja, ik wou wel uh, gewoon pushen vandaag en uh, heb ik ook wel gedaan door niet voorzichtig te beginnen. Alleen ja, het gaat zo hard als je uh, kan en uh, kijk, 10 kilometer is ook niet zo van, uh, weet je, knal erin, ik zie het wel. Als je het niet goed opbouwt, dan uh, heb je wel gezien aan andere jongens vandaag. Ja, dan levert het gewoon dubbel een in en uh, ja, dat wil je niet, Je wil gewoon zo hard mogelijk rijden hier. Ja, dit was dus de ideale opbouw, ja, het, was, het was hartstikke vlak, hè? 31 31ers. Ja, klopt. We proberen allemaal rond de 31 te houden. Ik begin een beetje te veel erboven, Daar heb ik wat seconden gespeeld misschien, maar uh, ah, ik ben gewoon uh, tevreden. En, uh, ja, we zien wat, oplevert, uh, ja, wat denk oplevert. Wat, wat, wat is er mogelijk met deze tijd? Er komen nog vier rijders, vier kanonnen na jou. Ja, ik sta nu eerst toch? Jazeker, ja, ja. Nou ja, een beetje de jongens inschatten, dan zal ik uh, vier of vijf worden denk ik. Maar je weet het nooit natuurlijk. Hè? Nee, nou, jij kan zijn Kramer heel goed inschatten. Je ploegenoot. Je stond net ook al even met hem na te praten. Hè? Wat, wat werd daar gezegd? Of is dat gewoon een beetje geine? Nou, Ja, ook wel een beetje geinen. Maar kijk, voor hem is natuurlijk ook... Uh, nu kun je ook even goed zien wat het ijs doet. Hoe uh, Heerenveen heeft de laatste tijd nog wel een beetje wisselvallig ijs. Dus dan wil je het gewoon even goed inschatten. Moet ik er hard in? Moet ik juist voorzichtig zijn? En hoe is dat vandaag, het ijs? Nou, het, het, vanochtend vond ik het... Niet heel goed glijden, maar ze hebben wel iets meer gefroren. Dus het is nu iets kouder en dan glijdt hij net wat beter. En dan moet je gewoon niet te voorzichtig zijn. Want dat haal je gewoon niet meer in aan het einde. Dus wat denk jij, wat, wat, wat is er mogelijk voor Kramer? Ja, hij moet bij de beste drie rijden, jouw ploeggenoot Kramer. Maar wat, ja, wat is er mogelijk? Nou ja, ik denk dat die, uh, die top drie jongens... Die gaan voor een tijd onder de 12.50, denk ik. Uh, ik denk dat dat mogelijk is, dit ijs. Die jongens uh, die zijn echt een hele goede doen met die tijden op de vijf kilometer. Dus uh, ik denk wel dat het uh, mooi wordt om uh, te kijken. Jij zit daar normaal gesproken niet bij, maar verlaat je toch met een goed gevoel nu 10 half met het persoonlijke record? Ja, ik wist van tevoren dat uh, 10 kilometer heel lastig ging worden omdat die jongens heel hoog niveau hebben. En uh, die aansluiting heb ik niet kunnen vinden laatste jaar. En de 5 wel, alleen uh, ja, die liep toch niet zo goed als ik had gehoopt. En de 10 uh, ben ik gewoon tevreden mee. Dankjewel, nou Douwe de Vries is tevreden met zijn prestatie en verwacht dat de top 3 onder de 12.50 gaat. Dat zou prachtig zijn aan het einde van deze 10 kilometer zometeen. De laatste twee ritten, Jordi Bergsma tegen Sven Kramer en Jan Blokhuizen tegen Bob de Jong. We hadden het net over de publieke belangstelling van schaatsen. Toen dus zei jij terwijl wij naar Douwe de Vries luisteren, Jochem, daar wil ik nog wel wat over kwijt. Nou, wat je ziet in de laatste tijd is dat er heel veel over gesproken is. Ja. Um, en dat ik merk dat heel veel mensen elkaar sowieso na gaan praten... zonder dat ze daadwerkelijk de feiten en de cijfers weten. Dat, voor uh, alle duidelijkheid, de publieke belangstelling afneemt, hè? Ja, maar als je ja. gaat kijken met name naar de nationale kampioenschappen... die zitten meer en meer vol. Mede dankzij uh, grote sponsors die zorgen dat er het publiek op de tribune is. Maar ook nu weer met het Wat Vijf dagen lang uh, waar redelijk wat mensen zijn. het is niet uitverkocht... Dat kan je ook niet verwachten. Gezien het relatief kleine programma. Ja, soms is het maar anderhalf uur. hè? Ja maar er is, is op het al, ik, zie te kijken, ik zie een ja. Leonie Meijer op het middenterrein optreden. Met een dj. Er is muziek. Er zijn lampen. Er wordt wel van alles geprobeerd. En ik vind dat we vooral ook moeten kijken naar de dingen die we proberen anders te doen. Sneller te doen. Beter te doen. En niet meer lopen piepen van het is niet goed. Kijk nou gewoon eens even. Verdiep je nu in, in de ontwikkelingen die we met z'n allen doormaken. Ook naar de komende zes tot acht jaar weer. En dat ja. vind ik gewoon heel... Ik vind het heel kortzichtig van mensen. Want... En het is ook heel moeilijk om het af te meten. Hè? Want waar meet je het dan af? Gaan er minder mensen op tv naar kijken? Misschien wel. Maar er gaan überhaupt minder mensen naar de televisie kijken. Naar alle ja. televisieprogramma's. Dus daaraan een... weet je het eigenlijk al niet. En hoe verhoudt het zich ten opzichte van andere sporten? En hoeveel wordt het via Twitter gedaan? Dat kun je allemaal meten. En ja. en, er is natuurlijk, je kan het schaatsen tegenwoordig als je onder, onderweg bent. Dan doe je je telefoon. Ja, en dan kan online. je een livestream kijken. Ja. Ja. Dus de noodzaak om thuis te blijven voor de tv is er niet. Ik bedoel de hele kijkcijfers... Ik moet, iemand die me kan adviseren die moet me wat over zeggen. Maar uiteindelijk is de vraag natuurlijk ook jou zijn die cijfers nog wel echt relevant voor daadwerkelijk de interesse in het schaatsen? Ja, punt gemaakt. Het is bijna half vijf. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Anouk Thijssen. Dit is Radio 1. In Den Haag zijn bij een demonstratie tegen buitensporig politiegeweld... twee mensen van 17 en 25 jaar aangehouden. Ze gingen met stokken van hun spandoeken politieagenten te lijf... Aan de demonstratie deden zo'n 50 mensen mee. De groep eiste het aftreden van burgemeester Van Aartsen. De korpschef vanwege racisme. Het dodental van de bomaanslag van gisteren in de Libanese hoofdstad Beirut is gestegen naar 7. Vanmorgen bezweek een 17-jarige jongen. die zich in de buurt van de bomauto bevond. aan zijn verwondingen. De jongen zat vlakbij de plek waar de auto. met een adviseur van oud-premier Hariri werd opgeblazen. In Syrië zijn bij een luchtaanval op een markt in Aleppo... zeker twintig mensen om het leven gekomen... meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten in Londen. Volgens de organisatie zijn de afgelopen weken... al meer dan 400 mensen omgekomen bij de luchtaanvallen. En in Londen is een boom die Adolf Hitler in 1936... aan een Britse sporter schonk van de ondergang gered. Er was gevaar dat de eik zou bezwijken, maar hij is gesnoeid... en kan daardoor weer generaties mee. De boom raakte beschadigd tijdens een storm in 1987. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En dan nu het weer dus met Peter Kuipers-Munneke. Op dit moment is het op veel plaatsen zonnig... hoewel vooral in het zuidoosten de bewolking nu wel toeneemt. Vanavond klaart het op veel plaatsen op... en het koelt af naar zo'n 2 graden in het oosten tot 4 graden aan zee. In de loop van de nacht dan trekken in het zuidwesten buien... met mogelijk wat onweer het land binnen. Morgenochtend dan trekken die buien over het zuiden en het midden van het land... maar nemen wel snel in activiteit af. Later in de ochtend klaart het dan vanuit het westen ook alweer op. Uiteindelijk breekt dan vrijwel overal de zon door. De westenwind die trekt wel wat aan naar windkracht 3 tot 6 in de middag. De temperatuur die komt uit op ongeveer 8 graden. Na morgen dan neemt de bewolking toe. Elke dag is er wel kans op wat regen. En het blijft voorlopig overdag een graad of 8. Het is bijna half vijf. We gaan zometeen in zijn geheel meemaken hoe Jorrit Bergsma, Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Bob de Jong hun 10 kilometer rijden op het Olympisch kwalificatietoernooi. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd, omdat als je naar Sochi gaat, je heel erg veel kans hebt op een medaille op deze afstand. Um, ja, nou ja, om te zeggen dat je 100 zeker een medaille wint, gaat wat ver. Maar Jochem, jij weet er alles van. Het is vaak voorgekomen dat het goud, zilver en brons was he, op deze afstand. Niet alleen op de Spelen, maar ook op veel wereldbekerwedstrijden. Ja, absoluut. Het is een afstand die wij als Nederlanders als geen ander beheersen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat als je me dan echt vraagt van in hoeverre... Um, want de hele discussie is de afgelopen tijd over hoe, hoe verre vind je dan die derde plek op die 10 kilometer. Hoe belangrijk vind je die? Ja, je oh. kan zeggen wie derde wordt, die heeft niet een heel grote kans op goud. En die matrix was er toch op gebaseerd. ...dat je de mensen die het meeste kans maken op goud bovenaan zet. Dus over die derde plaats zou je ja, kunnen dat discussiëren. Ja, dan uiteindelijk gaan ze kijken, dan vervolgens een zilver en dan sowieso een medaille. En ja. Een medaillekans op een 10 kilometer brons is gewoon groter dan een, de vierde rijst op een 500 meter bij de dames. Ja, absoluut waar. Annemarie Thomas, ben jij het daarmee eens eigenlijk? Heb je die matrix een beetje bekeken en uh, uh, uh, vind je het logisch? Ja, ja ik, ik denk dat zover de matrix nu er is dat die waardig klopt ook. Ik, ik denk dat de reële ja. kans is om, uh, dat je op gewoon iedereen die nu um, zich plaatst, wel echt goede kans op een medaille heeft. Ja, en in, ja. Dat, in dat op zich dus volledig eerlijk. Ja, ja, zeker. En dat ja, de nummers drie en vier van de 500 meter, die zometeen uh, nog moeten rijden, uiteindelijk wel op die matrix staan, maar waarschijnlijk geen schijn van kans hebben om naar Sochi te gaan, dat is ook eerlijk. Dat is ook eerlijk, maar goed, sommigen worden nog gedubbeld, of zo ja. noemen ze dat, de dubbelaars, ja. dus de, de rijders die meerdere afstanden rijden. Dus ja, uiteindelijk kom je nog ver, vrij ver in die matrix, dus dat er nog wel veel schatsters, verschillende schaatsers naar het spelen gaan. Ja. Ik denk ook als je gaat kijken, er zijn weinig schaatsers die echt bezwaar hebben tegen die matrix, mm -hmm. want we hebben gewoon met de regel te maken dat ja. we maar tien rijders mogen ja. uitzenden. Ja, dat is ja. helemaal waar. Voordat je weer naar buiten gaat, Annemarie, ja. om deze ritten te bekijken, wat doe je nu? Ja, een Zit heleboel. je nog in het schaatsen? En wat doe je ja, verder? Ja, alles wat ik doe heeft nog met schaatsen te maken. Ik uh, train op dit moment uh, jonge talentjes in Breda en omgeving uh, voor Deltalent. En uh, daar uh, ja, echt in de talentontwikkeling. Dus ik uh, probeer de nieuwe uh, toppetjes uh, klaar te stomen in, eh. in gewest Brabant. Uh, ja, om uiteindelijk naar de NK's te gaan straks. En hoe oud zijn die? Ja, tussen de 11 en de 14, 15. Ja, dus uh, echt pupillen. Heb je de nieuwe Sven Kramer in de neen al gezien? Ik, uh, ja, dat kun je eigenlijk niet zeggen als ze zo jong zijn. Want ik vind wel dat plezier op die uh, leeftijd voorop staat. Maar ik heb wel een paar talentjes ertussen zitten. Dus we zullen het zien over... Ja. Ah, noem eens een naam. Het is altijd leuk voor als we dit dan terugvinden <laughs> over tien jaar. Sven Kramer gaf toen hij 11 was volgens mij. Een interview aan het Jeugdjournaal. Ja, hè? Nou, heb... Als er nu het Jeugdjournaal naar jou toe komt. En een van die... Uh, jongens of meisjes ah, wil Ik, ik wil geen één voortrekken, maar het is wel. Nou, je mag er uh, ook twee noemen of drie. Er is laatst is er een gewestelijk kampioenschap geweest in Brabant en daar uh, is uh, een van uh, de rijders die bij mij zit, is uh, een gewestelijk kampioen geworden. Hij is elf jaar. En die o heet? Olaf Kooij. Hij is nu op ski vakantie. Olaf Kooij. <laughs> ja en. Uh, schrijven hem op. Nee, er zijn. Ik heb al mijn toppers. <laughs> Maar dat is de topper van de toppers. Nee, ze zijn allemaal even goed. En uh, het zegt nog helemaal niks. Uh, als we gewoon lekker trainen en veel plezier hebben met elkaar. Dat vind ik veel belangrijker. En uh, ja, als je gelol hebt, dan haal je de top ook niet. Ja. Dus dat, uh, dat hoort er wel bij. Oké, okay, maar stie stiekem onthouden we die naam toch. Dankjewel. Ja, en uh, <laughs> okay, ga lekker gedaan. kijken naar uh, de laatste twee ritten. We gaan naar Jorrit Bergsma tegen Sven Kramer. En daarna Jan Blokhuizen tegen Bob de Jong. Vier mannen in principe. Zijn zij het, die strijden om drie tickets, Sebas ja, en Erben. Ik zit nu al te genieten gewoon van het feit hoe uh, Kamer en trouwens ook Jorrit Bergsma... heel erg op hun gemak ja. zich op dit moment bewegen na de dwel. Want ze zijn al een keer of vier, drie, vier naar de start toe uh, geroepen. Kramer schaatste heel rustig ja. nog een paar keer door Bergsma. Deed dat ook. Hup, nu klinkt weer het fluitje van, van dat... de starter van André de Vries. Maar Kramer is nog steeds bezig met zijn vetus. Waarom doen ze dat nou? Even? Ja, Om even tijd te rekken. Dat geeft ons even de kans om even over Olaf Kooi te praten. Oh. Die rijdt namelijk 29,8 op de 300 meter. 12 jaar oud. En 46,71. 71 wil ik toch even zeggen dat een, de 11-jarige Joep Benemas... Een jaar jonger is, maar toch iets hoger staat op de ranglijst al. Dat, dus uh, uh, dat, dat heeft een uh, goed uh, toekomstperspectief. Dat uh, topsportinstinct gaat, uh, verdwijnt nooit uit het lichaam van uh, Erben Wennemars. Dat is wel duidelijk. Maar goed, we concentreren ons maar weer op de twee rijders. Want ze staan inmiddels op de baan, in de wedstrijdbaan. Maar ja, misschien dat ze er ook nog wel een, een valse start van gaan maken. Want Erben, nog even die vraag: Waar, waarom, waarom wil je als Schaatser zo ja. dicht na die dwel? Even de boel traineren en lange, lange wachten. Ja, je wil gewoon dat het ijs even rust heeft, dat het ijs een beetje uithardt. Ik sprak vanochtend Sven Kramer en die had net ingereden en die zei ook tegen mij, want, jo want Jochem zei van, het ijs maakt niks uit. Nou, voor Sven Kramer maakt het ijs wel uit, want die was een beetje kwaad. Die zegt, ik ga even de ijsmeester bellen, want er ligt nog 500 meter ijs. Ja, volgens de Sven Kramer. En, Zie je? ja, en, ja, ja, ja kooien, wat wachten? Dat geeft ons nog even de tijd om het even uit te leggen wat dan 500 meter ijs is. 500 meter ijs is iets zachter ijs, wat extra veel grip heeft. Want grip heb je nodig om goed af te kunnen zetten in die, in die bochten. Dat is 500 meter ijs. Maar Sven Kramer zegt... ...ik ben een zware vent, ik ben een grote gozer... ...ik heb hard ijs nodig. Dus vriezen met die handel. Maak het ijs zo, zo koud mogelijk... Dat, ...dat andere rijders echt niet in het ijs kunnen komen. En mijn tegenstander... ...Jorrit Bersma is iets kleiner, is iets Hi. lichter... ...dan heeft hij daar iets meer nadeel van. En Sven Kramer, ze heeft zelfs dat soort dingen... ...wil hij graag beïnvloeden. En daar is hij vandaag... ...alweer mee bezig geweest. Hij rijdt ook ver weer terug... ...tot bijna de finishlijn 1000 meter... ...voordat hij weer terugkeert bij de start. En zo zit eh, toch bijna, nou minuut of tien denk ik op, sinds de Zamboni het ijs verliet. Misschien nog wel meer dan dat. En is dat ijs dus verder en verder uitgehaard. En zullen de heren nu toch gewoon een normale start ervan maken. Maar ja, aan de andere kant neem je natuurlijk ook wel een risico, want je zal maar net met de punt van je schaats de rode lijn raken in tweede instantie. Dan ben je gewoon gediskwalificeerd. Afijn, dat is allemaal niet gebeurd gelukkig. De traineren zit erop. Ze zijn nu gewoon gestart voor de tien kilometer voorlaatste rit. Jorrit Bergsma tegen Sven Kramer. De nummers één en twee van het Nederlands. Kampioenschap afstanden. Eh, op 27 oktober. Op deze baan. Toen Kramer tot 12.46.96 kwam. Een geweldige tijd. De tweede tijd ooit. Op de 10 kilometer. Kramer neemt het initiatief. Ten opzichte van Jorrit Bergsma. Dat is geen verrassing. Hij komt door in 34.72. Hij zal er denk ik ook wel van Balen erben. Dat hij eh, voor Bob de Jong in een blokhuizen rijdt. Want hij moet nu de tijd neerzetten. Nou, maar ik denk dat hij daar helemaal niet zo druk op maakt. Want... Want hij, hij weet dat eigenlijk maar één echt concurrent is en dat is Jorrit Bergsma. Dus het gaat echt een duel worden. Een duel van de grote, een duel van de mannen die ook zo meteen in sortie in principe gewoon om goud en zilver gaan, gaan, gaan strijden. En dan is het maar te hopen dat ze allebei lekker hard gaan beginnen. Dus dat we ook nog halfwege de race kunnen gaan kijken naar een baanrecord of heel misschien, heel misschien wel een wereldrecord. Wie zal het zeggen op deze dag, deze zaterdag eind december van het kalenderjaar 2013 zou een mooie manier zijn om 2013 zo'n beetje, wat betreft de 10 kilometer in ieder geval helemaal af te sluiten. Sven Kramer rijdt een metertje achter Jorrit Bergsma als hij de binnenbocht in schaatst. Jorrit Bergsma in de buitenbaan, het zoeken van het ritme, het zoeken van de juiste cadans aan het begin van de 10 kilometer, die is al gevonden. Anderhalve minuut is Sven Kramer inmiddels onderweg. Hij heeft er 1200 meter op zitten Hij komt door in 1.36 67 en rijdt daarmee zo'n halve seconde langzamer dan in oktober, toen hij dus dat barenkor op de klokken zette. en rijdt ook ietsje langzamer op dit moment dan Douwe de Vries, die dus die hele vlakke 10 kilometer neerzette met allemaal 31ers. Maar ja, dat zou Kramer onwaardig zijn, 31ers Die gaat strakjes echt nog wel naar beneden toe met de ronde tijden. Jorrit Bergsma komt niet in de buurt bij Sven Kramer, de wereldkampioen. Jorrit Bergsma ligt ietsje achter ten opzichte van de man die toen voor de laatste keer een 10 kilometer nederlaag leed, ten opzichte dus van Sven Kramer. Kramer, 2 58. Bergsma in deze ronde een tiende sneller. Ja, na rijden ze rondjes 38, rondjes 39. Dan is het wel, uh, ja, dan zit een barenkoor tijd. Dan zitten dus een klein beetje rondom die tijd. Maar als we even kijken, want we zijn toch een beetje aan het aftasten. Hè, wat gaan deze mannen hier eigenlijk doen? Als we even het wereldrecord erbij pakken in de eerste paar, paar, paar rondes. Dan heeft Sven Kramer nu al een rondje 31 gereden. Dat heeft hij tijdens een hele 10 kilometer tijdens zijn race niet gereden. Dus dan zal hij wel aan het eind een spektakel moeten, moeten laten zien. Dat hij echt een hele snelle ronde aan het eind gaat rijden. Dus ik Denk dat deze mannen hier niet zijn weggereden vandaag met, met, met, met het idee van... ik wil een wereldrecord rijden, dat het echt gaat om de ritzegen. Gerard Kemkes die geeft een rondje weg in of zo te zien. Want die staat met zijn vingertje omhoog en die uh, doet dat vingertje zo in de rondte. Ja, dat moet je in de bar niet doen, maar zeker niet als er zoveel mensen zijn. Want dan ben je heel veel geld kwijt. Uh, in dit geval zijn het de aanwijzingen natuurlijk ten opzichte van Sven Kramer. Die achterlicht op de baan met 19 rondjes nog te gaan. Het is nog een heel enter. Maar na 2400 meter heeft Jorrit Beresma het commando genomen met een rondje... Van 30 seconden, precies. 3-0-8-61. Nu is Kramer iemand die het wel lekker vindt om tegen een tegenstander te racen. Om gebruik te maken van die tegenstander. Is Jorrit Bergsma nou ook een tegenstander racer om het zomaar even te omschrijven? Nou, als ik kijk wat Jorrit Bergsma nu aan het doen is. Hè, die gaat nu in één keer naar een rondje 30-0. Dat is wel heel erg vroeg, vroeg, vroeg in, de, in de wedstrijd. En daar verrast die Sven Kramer toch wel een klein beetje mee. Dus ik denk dat dit ook wel een soort van strategie kan zijn van Jorrit Bergsma. Van ja, laat ik nou niet wachten tot het einde. Maar laat ik hem nou gewoon aan het begin begin eens een keertje proberen om hier een tik uit te delen... om Sven Kramer maar uit dat ritme te krijgen. Kijk, en nu gaat hij ook dat... Sven Kramer gaat nu naar de buitenbocht toe. Jorrit Bergsma gaat naar binnen. En hij maakt een heel raar hupje. Sven Kramer is een beetje verrast door de vroege aanval van Jorrit Bergsma. Nu al. En dan zitten we nog maar op 2800 meter te rijden. Het maakt deze 10 kilometer alleen maar interessanter. Het maakt deze 10 kilometer alleen maar leuker. Met Jorrit Bergsma, die daar weer aankomt gereden. Na 4 minuten, 8 seconden en 9700 daar door komt en dat betekent dat hij bijna vijf seconden voor ligt... ten opzichte van het schema van Douwe de Vries uit de rit hier voorafgaand. En wat een verschil zeg op de kruising? Het is echt een meter of 25-30 in het nadeel van Sven Kramer die rijdt voorlopig aan het begin ja. van deze 10 kilometer, dus even achter de feiten aan. En de feiten zijn dat Jorrit Bergsma op kop ligt en dat Sven Kramer ligt op de afstand waarvan de coach zei van Jorrit Bergsma. Dit is de afstand waarop we het Sven Kramer moeilijk kunnen gaan maken in een soort. Dit is de afstand waarop we Sven Kramer onder druk kunnen gaan zetten. En Kramer staat voorlopig onder druk, maar komt wel in dit rondje nu een tiende terug. Ja, maar het is toch mooi om te zien wat Jorre Bersma nu hier gewoon doet. Want hij, gaat ook, hij zit ook onder het baanrecord van Sven Kramer te rijden. Dus hij probeert gewoon echt een keer, wat anders niet wachten, gewoon aanvallen. Gewoon vol die aanval voor, voor, voor opkiezen. En dat doet hij ook goed hoor, want hij pakt gewoon een gat van 30 meter op Sven Kramer. Dat hebben we toch, toch nog niet vaak gezien. En als het dan Jorrit Bergma zie schaatsen, dan ziet het er lekker ontspannen uit. Rondjes 30-3. En Sven Kramer is van slag, want Sven Kramer rijdt nou een rondje 30-8. En dan praten we hier toch over een gat van nou, laten we zeggen... 30, 40 meter bijna wel. Ja, dat is toch uh, verrassend. Dat is opzienbarend dat uh, Jorrit Beresma die tweede werd op de 5 kilometer. 1 seconde en 17 e van een uh, seconde achter Sven Kramer twee dagen geleden toen Kramer de derde tijd ooit reed in TIOF 1697, Dat die nummer 2 van die 5 kilometer, de regerend wereldkampioen op deze 10 kilometer ligt ten opzichte van Sven Kramer. Maar Kramer herstelt zich iets in deze ronde. Met een ronde 30, pakt hij 2 tiende van een seconde terug ten opzichte Ten opzichte van zijn concurrent van nu. Ten opzichte van Jorrit Bergsma. Op de kruising met die lange slagen gaat hij weer naar de buitenbaan toe. Waar Jorrit Bergsma naar de binnenbaan is gegaan. Voert het tempo op. Probeert uit te versnellen bij het opkomen van het rechterstuk. En dan ziet hij 13 staan. Dat is het ongeluksgetal. Maar in dit geval geeft het aan dat er nog 13 ronden moeten worden verreden. Gereden door Jorrit Bergsma. 16, 62, 33 voor hem. Ja, 30, 8. Als Sven zeg maar in de buitenbaan doorkomt, Erben, Heeft hij trage rondetijden. Ja. Ah, inderdaad. En Sven Kramer zit niet lekker in zijn race hoor. Het lichaam zit hoog. En hij is echt aan het zoeken naar een ritme. Want de rondetijden die fluctueren gewoon heel veel. Waar we -de Vries als zo vlak zagen rijden als een huis. Rijdt Sven Kramer 30-38, 30-3, 30-7, 30-3, 31-0, 30-5. Hij is echt aan het zoeken. Hij rijdt niet lekker. En als je dat dan vergelijkt met Joris Bersma. Die nu weer doorkomt met een rondje 32, En Sven Kramer weer een rondje 34, Die nog steeds aan het zoeken is. En dan is hij echt beduidend snel. Sneller dan het barrecourt? Twee seconden. Twee seconden zit Jorrit Bergsma onder dat barrecourt. De tweede tijd ooit. Hij rijdt een seconde of drie langzamer dan het wereldrecord van Sven Kramer. Die onder druk staat. Die nu moet. Wat wordt het antwoord van Sven Kramer? De koning van de 5 kilometer. Maar inderdaad, Jellet Anemar heeft het aangekondigd. Hij staat onder druk nu op de 10 kilometer. In ieder geval in deze rit. In ieder geval ten opzichte van Jorrit Bergsma. Die weer een 30-2 rijdt in de ronde. 35 de de rondetijd van Sven Kramer. Die gewoon op dit moment. Dik twee seconden, bijna drie seconden achter Jorrit Bergsma aanrijdt op de baan. Wat zal Sven Kramer nu denken? Want hij weet ook top drie is wel genoeg om naar Sochi te gaan. Maar ja, je weet aan de andere kant ook niet wat de Bob de Jong en Jan Blokhuizen dadelijk nog ja. uit de hooghoed gaan over in de laatste rit. Ik denk dat Sven Kramer nu echt een beetje van slag is hoor. Dat hij echt wil kijken van het gat is best wel groot. Het gat is echt 40 meter. Jorrit Bergsma rijdt weer een rondje 30 3. En Sven Kramer die krijgt nu wel die rondetijden. Eindelijk vlak. Eindelijk zit er een beetje constant in. 30 34, 35, 33. Het begint iets constanter te worden. Hij moet nu ook wel eens de ritme komen, want hij moet zometeen nog een flinke versnelling maken. Of wil hij hier Jorrit Bergsma eraf rijden? En Jorrit Bergsma, die doet ook iets speciaals. Hè? Die pakt eindelijk gewoon initiatief. Die pakt wedstrijden. Die gaat gewoon. Hard erin en die rijdt, rijdt hartstikke vlak. Die rijdt allemaal rondjes 30 laag. Die is hij met een missie. Die man wil hier gewoon een barenkoor rijden. Die wil een tik uitdelen. En weer een rondje 33. En Sven kramer, die rijdt niet lekker hoor. Rondje 36. En het schaast ook niet lekker. Hij zit te hoog. Het zit een beetje moe. Het zit een beetje vermoeid, ziet het eruit. Er zit geen energie achter. En het is heel mooi om het dan, dan, dat dan te zien hoe dan Jorrit Bergsma rijdt. Die rijdt echt ontspannen. Die zit lekker in de slag. En die rijdt, hij rijdt zijn eigen race. Een zwenkramer. Die is nog steeds aan het zoeken. En we zijn al 6400 meter onderweg. En prachtig ook om te kijken naar de reactie van Jillet Anema op de kruising. Vooral als Jorrit Bergsma langs is gekomen. Want dan staat hij gewoon nog te juichen. 842.07 voor Bergsma is zijn doorkomsttijd. Betekent dat hij twee seconden boven het wereldrecord zit. En dat hij dik vier seconden binnen het barrecord zit. En als Bergsma maar langs is, staat het Adema nog steeds met de gebalde vuist. Dat ziet natuurlijk ook Sven Kramer. Ja. Daardoor wordt hij extra uitgedaagd. Maar nu moet Sven Kramer proberen om het, dat gat in ieder geval te gaan verkleinen... in die laatste zeven ronden. Daar komt Bergsma aan bij de 7200 meter in 9, 12, 32, 32 voor hem. Wat is het antwoord van Sven Kramer? 30-1 ja. komt ietsje, ietsje, ietsje dichterbij. Maar het verschil, Erwin, is drie seconden nog altijd in het voordeel... van Jorrit Bergsma, die ook nog altijd dik rijdt... Binnen in het Barenkoor, namelijk 4 seconden. En wat hier het Adema doet, die moet dat niet doen. Die moet dat spel niet gespeeld, want daar trigger je Sven Kramer alleen maar mee. Die gaat nu ook terug met rondje 31. Die is nu 2 ronden lang al sneller dan Jorrit Bergma, Maar het gat is inderdaad nog groot. Sven Kramer die heeft nu het ritme gevonden. Die heeft nu zijn aanval ingezet. Hij moet nu ook wel dat gat gaan dichten. Jorrit Bergma rijdt oh. En wat een spektakel hier in, hier in Heerenveen. Nu al. Want Sven Kramer die gaat terugkomen. Die gaat terugkomen, want hij rijdt nu de rondjes 29. 29-7. En hij gaat dieper zitten. Hij komt in zijn slag. Hij komt in zijn ritme. En Jorrit Bergeren zit er nog steeds ver voor hoor. Die half gaat al helemaal los. Het dak gaat er al af. Op het moment dat het publiek die rondetijd van Sven Kramer... die 29-7 op het rondebord zag staan. Wat komt er nu? Vijf ronden nog te gaan. 30-2 voor Bergsma. En Kramer 30-0. Ja, verlies drie tiende ten opzichte van zijn vorige ronde. Hij is een jager nu. Hij moet jagen. Hij moet jagen op Jorrit Bergsma met die, met die team 12. Nog maar een seconde boven het wereldrecord zat de net van uh, Sven Kramer. Het wereldrecord uit maart 2007 bij de wereldkampioenschappen all De laatste vier ronden komen eraan. Sven Kramer komt er volgens mij ook aan hoor in die binnenbaan. Komt hij dichter bij Jorrit Bergsma bij het ingaan van de laatste vier ronden. Deze rondetijd geeft het uitsluitsel. 33, ja, 29, 6. Inderdaad, en Hoor het publiek in Tielf. Wat nou 10 kilometer saai. 10 kilometer zijn er om van te genieten. Dit is een geweldig duel tussen Jorrit Bergsma en Sven Kramer. Ja, maar dit is mooi hoor. Want hier zie je wel die aansluiting. Is Sven Kramer heeft een haakje aangehaakt aan Jorrit Bergsma. Hij is in de buurt. Hij ruikt hem. Hij kan hem voelen. Hij weet. Hij voelt dat hij dichterbij komt. Jorrit Bergsma zit nu al een beetje stuk. Het gat is nog maar 15 meter. En nu is het afwachten. Wat gaat Jorrit Bergsma doen? Jorrit Bergsma oh, gaat stuk. Hij gaat 30-6. En Sven Kramer rijdt... Rondje 29, 9. De volgende kruising... Gaat Sven Kramer in de buurt komen van Jorrit Bersma. En nu is het gewoon man tegen man. Nu is het eens kijken wie is het de sterkste. Wie heeft het de, de, de meeste kracht nog over in die laatste ronde. Want hier gaat een tik aan. uitgedeeld worden. Aan. En een hele harde tik. Want hier komt Sven Kramer gaat Hoppakee. Had, heel erg hard. Vroom. Hij is onderdoor hoor. Hij heeft hem te pakken. En hij is er voorbij. En zijn familieleden halen opgelucht adem op de tribune. En die komt er. 29-5. 11-44-26. Bij het ingaan van de voor. De laatste ronde. Kramer nu op kop. Hij heeft ons misschien wel in de luren laten leggen. Hij was zoekende aan het begin van zijn 10 kilometer. Nu is hij niet meer zoekende. Nu wil hij een tik uitdelen aan het adres van Jorrit Bergsma. Komt er een antwoord van die andere Vries? De man uit Aldeboren. Jorrit Bergsma, die ook 27 jaar is. De generatiegenoot van Sven Kramer. Dat antwoord komt er niet. De laatste ronde gaat in. De bel klinkt voor ja. Sven Kramer. 12 14 28. 30 rond is de rondetijd. Hij pakt een seconde op Bergsma. En hoe zit Ten opzichte ja, van het wigelsrecord. Dat gaat hem niet, niet, niet worden. Het gaat geen wildkorps maar hier gaat wel een. Um... Prachtig bare core gereden hoor. En wat een strijk wordt hier geleverd. Zoals hij dat deed op 27 oktober van uh, dit jaar. Toen die geweldig baren reed 124696. De tweede tijd ooit. Die tijd gaat verbeterd worden. Hier komt de nieuwe tweede tijd ooit op de 10 kilometer. Swendermen Kramer. 12:45.08. 08 Wat een geweldige 10 kilometer. Als je nu nog niet applaudisseert... nou dan snap je er niets van. 12:47.42 42 voor Jorit Beresma is de tweede tijd op deze 10 kilometer. En een persoonlijk record hè, voor Jorit Beresma. Niet te zuinig ook. Die haalt gewoon bijna drie seconden ja. af van zijn persoonlijk record. Persoonlijk record voor Beresma. Die Kramer uitdaagde. De laatste man is die Kramer verslagen heeft bij het WK. Ja, maar het nu mooi. niet kon. Wat een fantastische rit. Ja, dan. wat een mooi. Want zijn Kramer rijdt hier gewoon een baan. Maar toch is hij niet, is hij niet, niet blij. Want hij is uitgedaagd. Jorrit Bergsma heeft initiatief genomen en die denkt van ja weet je wat, ik ga het gewoon proberen. En hij heeft hem nog net verslagen, jongens, jongens, dit gaat een mooie race worden in Sortie. Nou, de eerste die weet dat hij de 10 kilometer daar mag gaan rijden is Sven Kramer. Jorrit Bergsma moet nog wel eventjes afwachten voor mail wat Bob de Jong en Jan Blokhuizen gaan doen. Ja, Bob de Jong heeft een PR staan van 12.48, dus dat is maar een seconde langzamer. Zit binnen de seconde van Bergsma. Maar Jan Blokhuizen moet zich heel erg gaan verbeteren. Wil hij aan die tijd komen van Jorrit Bergsma van Fantastische 10 kilometer. Hopelijk wordt de laatste rit dadelijk net zo mooi. Bob de Jong tegen Jan Blokhuizen. Jochem uitdagen, was dit de max van Sven Kramer? Was dit nee. alles wat hij had? Nee, absoluut niet. Nee, want ik, ik, het is een fantastische tijd, maar ik vond het een slechte race. Dat klinkt heel gek, ja. maar hij heeft inderdaad... Jochem heeft gewoon het initiatief getoond, is weg gaan rijden. En ik denk dat voor Sven... Ja, hij moet zelf het antwoord geven of dat voor hem lastig is geweest. Maar wij zaten natuurlijk wel met z'n allen te kijken... Het zal toch niet, het zal toch niet, het zal toch niet dat Jochem dat bij hem weg gaat rijden. Maar het maar rijdt... gebeurde ook niet. Maar die rondetijden schommelden alle kanten hij op. Hij kanten. En dan zeg ik van, dan kan je dus veel harder rijden. Dan kan je veel optimaler rijden. Want ga alleen maar gewoon rondes rijden waar, wat hij gemiddeld rijdt. Dan rijdt hij veel constanter. Hij heeft nu continu moeten versnellen. En versnellen kost energie. Aan de andere kant, hij is dus blijkbaar zo goed... dat hij het ja. lef heeft om de controle een beetje te laten gaan. En, dat, ja. en het was genoeg. Hij gaat op de 10 kilometer naar Sortie. Wie gaan er met hem mee? Jan Blokhuizen en Bob de Jong zijn gestart. Sebastien. Ja, normaal gesproken moet maar daar toch ook bij zitten hè, met deze tijd. En dan zal de strijd om het derde ticket nu gaan plaatsvinden op de baan. Dat derde ticket nu nog eventjes in handen natuurlijk van uh, Douwe de Vries... Maar dat gaat straks veranderen. Want hier rijdt normaal gesproken de man, een van de mannen die, gaat stra die dat derde ticket uh, gaat pakken. Maar wordt dat Bob de Jong? Of wordt dat Jan Blokhuizen. Zei Jan natuurlijk hè, dat zij tegen elkaar rijden. Want uh, Jan Blokhuizen werd derde op de vijf kilometer. 31 honderdste van een seconde hield hij over ten opzichte van Bob de Jong. Die voor Jan Blokhuizen had gereden. Daar natuurlijk zeer teleurgesteld mee was. Of dat hij uh, twee dagen geleden nog niet zijn vijfde Olympische Spelen wist te bereiken. Nu komt er kansing op. Zijn afstand. De afstand waarop Bob de Jong tweede werd in Nagano in 98. Ja, moeten we dat nog zeggen? Vijftiende soort leek, laten we het maar niet doen. De eerste werd natuurlijk in Turijn. Toen was er goud. En dat was brons vier jaar geleden. Bijna vier jaar geleden in Vancouver. Bob de Jong versus Jan Blokhuizen. Ezelige voorregelen. Maar ja, ja, we hebben pas de eerste ronde op snelheid erop zitten. Ja, maar als ik, als ik dit ga bekijken. En ik zie dat ik, we zijn echt, aan, echt aan het bijkomen van die rit voor. Ik kan me niet voorstellen dat Jan Blokhuizen... 13, 12, 45 of 12, 47 kan rijden. Dan moet hij wel zo'n enorme hap van zijn pr, PR afhalen. Bij Bob de Jong, hè, het zou zomaar kunnen. Het hoeft maar een seconde van zijn PR af te zijn. Dus ik denk dat we hier gewoon gaan kijken naar een duel. Het gaat gewoon, degene wie de rit wint, gaat ook naar de, naar de, naar de Olympische Spelen. Dus dat wordt een, heel, een hele mooie opdracht. En op dit moment neemt Bob de Jong gewoon dat initiatief. Die gaat gewoon... Een mooie vlakke racerijder. Dat is ook hetgene waar Bob de Jong ook gewoon het allerbeste in is. Hij moet gewoon van zijn eigen kracht uitgaan. En hij weet in ieder geval hoe het is om 12,48 te rijden. Ja, hij zwaait er even de Swenkraam, maar die denkt van ja, ik ben tevreden, het is goed, ik mag naar de spelen. Maar wij gaan ons weer richten op de rit van, van, van Bob de Jong. Als Bob de Jong gewoon 12,48, 12,49 gaat rijden. Wat hij doet op, op eigen kracht, dan denk ik dat Jan Blokhuizen daarbij niet in de buurt kan komen. Hij begint in ieder geval met 30, 30-3. Was in eerste volle ronde daarna 30-8 en zojuist weer een 30-8 tegenover de 30-6, 31-2 en uh, 31-4 voor Jan Blokhuizen, de oud-TVM er tegenwoordig dus voor Correndon schaatsend. De ploeg is al goed begonnen aan dit toernooi met drie tickets op de eerste dag. Leenstra en van Beek op de 1000 meter toen bij de vrouwen en Jan Blokhuizen dus op de 5 kilometer bij de heren. En uh, daarmee ook belangrijke zaken gedaan met het oog voor die ploegenachtervolging. 30-6 nu voor de jongen, ja, twee tienden gewoon uh, eraf geknaagd in de afgelopen ronde en hij ligt gewoon 1,6 seconden voor ten opzichte van Sven Kamer en uh, Jorrit Bergsma uh, in de rit hier voorafgaand. Terwijl uh, Jan Blokhuis al een flinke achterstand heeft. Meer dan twee seconden bijvoorbeeld ten opzichte van zijn tegenstander. Blokhuizen uh, heeft natuurlijk ook een betere 5 kilometer dan de 10 kilometer. En voor Bob de Jong is dat uh, omgedraaid. Bob de Jong is een betere 10 kilometer man. Hij heeft nog 19 ronden af te leggen. 3 0 7, 70, 30 7 voor Bob de Jong. Steeds 30-8, 30-8, 30-7. Heel netjes hoor, dat begin van Bob de Jong... Jij zei net, Erben, we gaan een duel kijken. Nou, voorlopig is er van een duel geen sprake. Nee, maar dat, dat ligt niet aan Bob de Jong. Want Bob de Jong die doet gewoon hetgene wat hij eigenlijk moet doen. Rondjes 30 rijden. Zoveel mogelijk rondjes 30 rijden. Want dan ga je onder die, die 13 minuten. En wat doet Jan Blokhuizen? Die gaat geen rondjes 30 rijden. Nee, die rijdt rondjes 31. 31, 2, 31, 4, 31, 3, 31, 0. Dus Jan Blokhuizen moet echt gaan opschakelen. Die moet naar die rondjes 30 toe om dit nog een duel te gaan maken. Maar dat doet hij niet, want hij rijdt weer een rondje 31. 1. En dat gat is nu al wel... Ja, is zeg maar 50 meter. Dus, ja. uh... We dachten dat het spannender zou worden, maar op dit moment is het dat nog helemaal niet. Van spanning uh, geen sprake en uh, dat is ook een beetje in het nadeel van Jan Smekens. Zult u zeggen, Jan Smekens? Wat heeft Jan Smekens met een 10 kilometer te maken? Nou, dat komt die prestatiematrix weer om de hoek kijken. Hè. De derde man van de, vijf, uh, van de uh, 500 meter heeft er alle belang bij dat er zoveel mogelijk dubbelaars komen. Dus dan zou Blokhuizen zich moeten kwalificeren voor uh, de 10 kilometer, voor de Olympische 10 kilometer. Maar voorlopig zit er dat absoluut niet in. En lijkt uh, Bob de Jong er gewoon, eer wie er toekomt, dat zou... Zou hij ook verdienen. Alleen al op basis van zijn erenlijst uit het verleden lijkt Bob de Jong gewoon mee te gaan doen voor dat laatste ticket. Wat heet laatste ticket? Voorlopig is hij gewoon de snelste man van deze 10 kilometer. Want zojuist lag hij gewoon nog voor ten opzichte van Bergsma en ten opzichte ook van Sven Kramer. Hier houdt Bergsma bij de 3600 meter, 439, 38. En hier komt Bob de Jong. Die is nu een honderdste langzamer met 439, 39. En dat komt door die rondetijd van 36. Ja, inderdaad. En dan is het toch wel mooi om te kijken he, naar, naar Bob de Jong. Bob de Jong, die, die eigenlijk de, de 10 kilometer echt heel erg beheerst. Er zit één dingetje aan bij Bob de Jong. Hij kan af en toe eens een keertje de concentratie verliezen. Dat hij iets raar doet tijdens, tijdens, tijdens, de, tijdens de, de 10 kilometer. Dat doet hij eigenlijk de afgelopen jaren doet hij dat bijna niet meer. He? Nee, weet je nog, dat vorige oh, de OKT voor Turijn was dat geloof ik. Toen hij ja. de 10 kilometer aan het rijden was. En bij het uitkomen van de bocht voor de finishlijn in één keer omhoog kwam. En uit een soort trance leek te ontwaken. Om zich heen keek van wat doe ik hier eigenlijk? Oh ja, ik ben het OKT aan het rijden. En weer de houding innam en verder schaatste. Dat was toen een buitengewoon opmerkelijk moment. Maar nu heeft hij dat inderdaad niet. Bob de Jong rijdt gewoon super, super, super geconcentreerd. En nog altijd zo vlak als het maar zijn kan. Want zojuist had hij weer een rondje van 30,6 seconden. Dus kijken of hij dat nu voor de derde keer op rij weet te, uh, neer te zetten. Hij heeft nog 14 ronden te rijden. Op deze 10 kilometer is bijna op de helft. 4400 meter zitten onderweg. Weer een 30-6. Nou, nah, dat net niet. 30-8. Hij verliest ietsje. Maar rijdt op dit moment nog wel sneller dan uh, Sven Kramer. Hij is wel ietsje langzamer inmiddels dan Jorrit Bergsma. Ja, maar dat komt nu ook. Hè? Bob de Jong, hij rijdt gewoon. Hij weet precies wat hij moet rijden. De druk zit er volop. Hij kan ook niet, ook niet verzwakken. Want hij, weet, hij heeft die 5 kilometer meegemaakt. Mee hij weet wat daar gebeurt, Dus dat gaat hem nu niet overkomen. En dan komt ook bij Bob de Jong is volwassener. Bob, Bob de Jong is ouder geworden. Die laat zich nu echt niet, niet meer verrassen. Hij rijdt ook gewoon rustig. Hij rijdt constant. Hij weet precies. Ik hoef hier geen barakkoord te rijden. Dat ga ik misschien wel, wel, wel, wel doen. Dus ik moet mij hier plaatsen voor de Olympische Spelen. En daar heb ik rondjes tussen de rondjes 30-35 en de rondjes 31-0 voor nodig. En dat doet hij ook. Hij rijdt alleen maar rondje 30 35, 36, 37, en nu weer een rondje 37. En Jan Blokhuis, ja, die blijft gewoon in die rondjes 31 rijden. Die heeft nog geen enkele 30er gereden. Die rijdt alleen maar 31-0. Dus die rijdt systematisch iedere ronde een halve seconde te langzaam. Dus uh, wat dat betreft uh, zit het snor voorlopig voor Bob de Jong met nog 1200 te gaan. Hij is over de helft. 2.500 meter heeft hij erop zitten. 30, 6. Hij is uh, weer uh, wat sneller dan in de vorige ronde. En is ietsje langzamer dan Jorrit Bergsma was in deze fase van de 10 kilometer. Maar is sneller dan Sven. Kramer was in deze fase van de 10 kilometer. 1 seconde en 1300ste. Maar ja, dit was nog steeds de fase dat iedereen verwonderd om zich heen zat te kijken in de vorige rit. Dit was de fase dat iedereen dacht: gaan we het hier meemaken? Zeg dat Sven Kramer weer eens een keer een nederlaag gaat leiden op de 10 kilometer. Nee, dat gebeurde niet. 11 ronden te gaan nog ondertussen voor Bob de Jong. 30, 4. Twee tienden naar beneden. Ja, we moeten hem niet onderschatten hoor, deze Bob. Want Bob de Jong mag al 37 jaar oud zijn. Hij versnelt ook gewoon er en hij kruipt naar die 30 laag toe. Ja, maar er is nu ook een ook een ander moment gekomen in de race. Want de race is halverwege. We zijn 52, 56, 100 meter onderweg. En eigenlijk kunnen we nu al wel zeggen... Jan Blokhuizen gaat het niet halen. Want het gat is gewoon ruim 100 meter. Bob de Jong gaat de bocht uit. Jan Blokhuizen gaat dan pas de bocht in. Dus nu is hij eigenlijk... ...weet Bob de Jong al van, hey, ik ga naar de speler toe... ...en nu ga ik gewoon een tijd aanvallen. Nu ga ik kijken naar het schema van Sven Kramer en Joris Bergersbein. Hoe ver zit ik daar eigenlijk vanaf? Wat voor rondetijden moet ik, moet ik daarvoor rijden? Ja. En dan weet je gewoon dat je nu, vanaf nu... ...als Bob de Jong ook naar de rondjes 29 kan... Dan kan hij mee met die tijden van Jorrit Bersma en Sven Kramer. Ja, leuk uh, inderdaad. Tijden, maar de net uh, hield de klok er heel even mee op. Maar zo te zien doet hij het weer. Als ik kijk naar het scorebord. Het is wel zo handig. Zeker als je weet dat Jong nog maar 9 ronden te gaan heeft. En hier doorkomt. En met 8.13.82 doorkomt. En dan nog altijd gewoon een dikke seconde. 1,7 seconden. Of 1,17 sneller is dan uh, Sven Kramer. En in deze ronde er ook gewoon twee tienden van een seconde bij heeft gepakt. Maar ja, Kramer ging natuurlijk versnellen. Vanaf de 7600 meter. Dus dat duurt nog een paar rondjes voordat Bob de Jong daar is. Toen ging Kramer die 29 seconden in. Met zijn rondetijden had hij de jacht geopend ten opzichte van Jorrit Bergsma. Nog acht ronden. En dan komt Bob de Jong er als derde man bij. Nu een rondetijd. 30-6. 30-6. En dat die rondetijden. Ja, Sven Kramer reed hier al een rondje 31, 1 hè. Dus die, die ging nu echt versnellen. En die gaat nu nog één keer rondje 31 En daarna naar een 29 toe. Geen 28. Dus als Bob de Jong echt gek gaat doen. En ik. Hij krijgt het in zijn kop. Hij kan of heeft sneller, het wel eens Kan hij het wel? Hij kan het wel. Maar op dit moment zit hij gelijk aan die tijd van Sven Kramer En moet hij rare dingen doen. Maar Bob de Jong is een rare jongen. Dus die kan dat. Maar Bob de Jong heeft geen richtpunt. Zoals Sven Kramer had. Die had een richtpunt. Die had een man voor hem. 30-6 nu weer voor uh, Bob de Jong. Hij heeft nog maar twee tienden ten opzichte van het schema van uh, Sven Kramer. Ten opzichte van die tussentijden van uh, Kramer uit de rit die vooraf gaan. Die had dus een richtpunt. Die had een tegenstander, die had een concurrent. Die had een man op wie die kon gaan rijden. Maar dat heeft Bob de Jong niet. Want die man rijdt ver achter hem aan. Het verschil is echt bijna 100 meter. Maar ja, Jan Blokhuizen had ja. er net wel een rondetijd van 30 ja. Die versnelt wel, maar die moet in zes ronden Erben wel heel veel goed maken. Hoor. Het is echt 100 meter wat Jan dan zijn achterlicht. Ja, 30 is mooi. Maar waarom komt hij nu pas met die versnelling? Als je weet dat je tegen iemand rijdt en je moet je rit winnen, dan blijf je toch gewoon bij hem in de buurt. En dan ga je niet nu pas na 7 kilometer versnellen. Ja, nu een rondje 37, Bob de Jong rijdt een rondje 36, Dan rij je dezelfde rondetijden, maar daar heb je niks aan als je 100 meter achter iemand rijdt. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat Jan Blokhuizen dit op dit moment kan. En waarom doet hij dat dan niet eerder? Je mag het gat nooit zo groot laten worden. En je weet dat je de rit moet winnen. Dan moet je voegen. Ook al gaat het moeilijk, dan moet je die aansluiting houden. Bob de Jong krijgt het nu wel moeilijk hoor. Want die wordt...